been out tonight.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 in Japan. I could be your Casper I'd share with you my afterlife Of the unexplained I'd walk through your walls That you'd met on my chains Yes, I would Is it good? Assim você me mata. Ai, se me te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim Pencei a falar Nossa, nossa, assim você me mata, Ai, se eu te felo, ai, ai, se eu te pego, Elícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai,